1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Minister luidt noodklok over problemen door komstarbeiders uit Oost-Europa. Reisbranche en reizigers worstelen met aangescherpt reisadvies Egypte en evacuaties door felle bosbranden op Madeira. Het weer, in het oosten nog wat wolken, verder veel zon en droog. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond raakt het bewolkt, en later gaat het regenen. Morgen ook eerst grijs en nat, maar later ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 20. Code oranje noemt minister Ascher het de problemen die ontstaan doordat goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa hier komen werken. Hij pleit voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Nieuwkomers zouden banen innemen voor een veel lager salaris en daar moet Europa gezamenlijk iets aan doen, schrijft Ascher in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Paul Ullenbelt is Kamerlid voor de SP. Ik vroeg hem wat hij vindt van het pleidooi van Ascher. Maar ja, ik begrijp er nu werkelijk helemaal niks meer van. Aan de ene kant zegt hij de dijken staan op doorbreken, zo staat dat in het verhaal. En dan gaat hij een beetje overleggen in Europa. Ik bedoel, ik denk dat als je nu echt de kont tegen de krip moet gooien, hij moet gewoon weer werkvergunningen gaan uh, invoeren. Dan kunnen we de instroom reguleren. Hij spreekt met geen woord over 1 januari. Als de grenzen open gaan voor Roemenië en Bulgarije. Ja, en iedereen voelt aan dat er een hele grote stroom deze kant op komt. Dus als je roept wel. Maar hij moet gewoon in Nederland maatregelen nemen, werkvergunningen invoeren. Maar mag dat wel van Europa? Nee, dat mag niet van Europa. Maar er mag zoveel niet van Europa. En daar loopt je nu ook tegenaan. Ja, maar als u zegt, we moeten iets gaan doen wat van Europa niet mag... wordt je uiteindelijk toch teruggefloten. Dus dat is uiteindelijk ook geen oplossing. Jawel, maar andere landen in Europa hebben ook dat probleem. En als hij nu afspreekt met Engeland, Oostenrijk, Finland, Denemarken, Frankrijk... ...om dat gewoon in die landen toe te passen... Nou ja, dan zie ik de, hele, de Europese Commissie nog niet het zwaard te trekken tegen, tegen Nederland hoor. Ja, u zegt dat er uh, voor Nederland dat de oplossing is, maar als je zegt we moeten het ook breder bekijken, we moeten het probleem samen oplossen, daar zit toch ook wel iets in? Jawel, maar als je is niet verantwoordelijk voor Europa, als je is verantwoordelijk voor de werkgelegenheid en uitbuiting in Nederland. En als je uh, zegt ik wil schijnconstructies aanpakken en zo, dat ben ik allemaal van harte met hem eens. Uh, maar dat is dweilen met de kraan open. Je zult toch de kraan, aan de kraan moeten gaan zitten? En de kraan is... Het reguleren van, uh, van instromen. Dat is echt de enige oplossing. En bovendien weten we bij werkvergunningen. Ook bij welke werkgever wie is. Zodat het controleren ook allemaal veel makkelijker moet. Werkgevers hebben ondertussen hier natuurlijk gewoon vacatures. Die zijn blijkbaar niet met Nederlanders te vervullen. Zeker de laaggeschoolde arbeid. Uh, verergen we dat probleem niet door meer regels. Werkvergunningen. Het veel moeilijker te maken om arbeid te doen. Die we zelf als Nederlanders niet doen. Kijk tuinbouw, waar heel veel uh, buitenlanders werken, is nog steeds 80% uh, Nederlands. Er zijn Nederlandse jongens en meisjes die dolgraag buiten willen werken. Het probleem is dat buitenlandse arbeiders uit Oost-Europa, die accepteren veel lagere lonen. Ja, en dan gaat een werkgever daarop in. En dan zegt een Nederlandse jongen of meisje, die zegt van ja, daar kan ik mijn, mijn huur niet van betalen, van dat, uh, van dat bedrag. En die concurrentie uh, die moet worden aangepakt. Wat gaat u nu doen met dit stuk van, uh, van Astrid in de krant? Ik heb aan de Kamercommissie net vanochtend voorgesteld... om uh, direct in de eerste week na het reces bij elkaar te komen... om, om, om over deze ingezonde brief van de minister te spreken.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 De kans op verzoening lijkt niet hiel. De moslimbroederschap kondigde gisteren een week van protest aan... om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen. Boosheid bij reisorganisaties over de aanscherping van het reisadvies naar Egypte door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie ontraadt namelijk alle niet-essentiële reizen naar Egypte, dus ook naar de resorts aan de kust. Ja, dat leidt tot veel vragen bij reizigers. Zo merkt ook Eugène Castellijn. Hij is eigenaar van Skytours, een reisorganisatie die gespecialiseerd is in reizen naar Egypte.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 Nou, op de luchthaven lijkt het wel mee te vallen. Ik denk dat de mensen vooral thuis de beslissing al hebben genomen. Hè. Ga ik wel, ga ik niet. Uh, van uh, mevrouw van een reisbureau uh, net hoorde ik dat er vanochtend vijf mensen bij haar aan de balie zijn geweest. Die uh, om tien voor twee vliegen richting uh, Hurkada en Sharm al-Sheikh. Dat zijn die uh, badplaatsen in Egypte. Uh, en die vijf, die hebben daar mensen wonen, kennissen of familieleden. Maar die kwamen voor de zekerheid even vragen, uh, is het veilig? Nou, en dat was een mevrouw van diezelfde Skytours uh, waar je net de directeur van uh, hoorde. Dus die hebben gezegd, jawel, u kunt gewoon gaan. Nou goed, die waren al ingecheckt toen ik hier was. En ik heb hier zelf net een, uh, een uh, vrouw van 24 opgevangen. Die uh, ook gewoon naar Egypte gaat. Zij heeft een vriend in um hoe ga daar wonen? En daar wil ze graag bij zijn. Uh, nou, zij had zelf het idee van nou, het is zo ver weg. Ik ga gewoon, ik neem het risico. Ik zie mijn vriend uh, liever dan dat ik uh, de reis nu annuleer. terwijl dat eigenlijk voor niks is. Maar over het algemeen zijn er dus weinig vragende gezichten. De mensen hebben thuis al besloten. Ik ga wel, ik ga niet. En hebben al dan niet omgeboekt. Die zie je dus niet hier op Schiphol lopen. Zijn er dan lege balies van vluchten die nog wel gepland staan? Ja, want die uh, vlucht, ik heb met de grondsjoerdessen ook nog even aangesproken, die bij uh, incheck Bali 456 staan. Uh, en dat zijn de Balis voor die vlucht die ik net noemde om tien voor twee richting uh, Egyptische badplaatsen. En zij zei, nou ik heb er een paar doorgelaten, maar ik denk dat die bak bijna leeg richting Egypte vertrekt. Karen Albers op Schiphol, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. De ABB heeft ongeveer 800 reacties gekregen... over onveilige situaties op de A15. De bond vroeg automobilisten om hun ervaringen te delen... zodat de situatie op de snelweg kan worden verbeterd. Dit jaar zijn er zeker 11 ongelukken gebeurd... op het deel dat in Gelderland ligt. Directeur van Woerkom van de ABB vindt dat de A15... aan het einde van zijn levensfase is en dat onderhoud hoog nodig is. Doordat de toevoerwegen, de A2 en A50, zijn verbeterd is het een stuk drukker geworden op de A15. En dat zorgt volgens de ANWB al snel voor ongelukken. De bond zal zijn aanbevelingen doorgeven aan Rijkswaterstaat... zodat die dan die verbeteringen kan doorvoeren. Op het Portugese eiland Madeira woeden bosbranden. Huizen zijn er ontruimd, ook een ziekenhuis is geëvacueerd. Bij de hoofdstad Funchal zijn 150 patiënten in legerbarakken ondergebracht. Die branden braken gisterochtend uit in de bergen ten noorden van de hoofdstad. Merkt ook deze Nederlandse die er op vakantie is. We zagen allerlei vlammen vanuit de bossen komen. en Je zag gewoon dat het vuur zich verspreidde en dat er echt heel veel rook ontstond. Uh, nou, op dit moment uh, merk je er niet meer zoveel van. Alleen ja, het balkon lag helemaal onder het as en de rookwolk nou, die is nu al een beetje weggegaan.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 Goedemiddag. Wat, wat denk je? Wat kunnen we verwachten van Butter? Is, uh, is hij kans voor een medaille? Nee, nee, nee, nee, nee. Daar moeten we heel reëel in zijn. Als je kijkt naar Kenianen, uh, Ethiopiërs. Uh, de, de Olympisch kampioen is een Oegandese bijvoorbeeld. Van Kenia en Ethiopië. Vijf deelnemers. Dus tien al die normaal gesproken veel sneller zijn. Want 2-13-25 uh, heeft hij uh, dit seizoen gelopen. Michel Butter. Er zijn mensen die lopen 2 0 2 0 Dus dat mag je niet verwachten. Maar een plaats bij de beste twaalf zou heel erg knap zijn... en eigenlijk bijna neerkomen op een, uh, op een medaille. Want uh, ik zei het al, de Ethiopiërs en Kenianen... die zijn de grote favorieten. Kenia drie keer achter elkaar wereldkampioen op de marathon. En nu wil graag Ethiopië daar een eind aan maken. En uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen met Kebede, de Ethiopiër... die winnaar was eerder dit jaar van de Londenmarathon. Ja, en hoe zijn de omstandigheden voor het lopen vandaag? Uh, redelijk. Uh, niet al te warm. Het is een uh, graadje of 25. Dat is natuurlijk wel uh, pittig als je 42 kilometer moet lopen. Uh, overigens wel grappig. Er zijn keerpunten op het uh, Rode Plein in Moskou. Maar dat is een beetje verlegd omdat daar al die uh, kinderkopjes uh, liggen. En het uh, te glad zou zijn. Dus dat hebben ze ietsje verplaatst. Maar het weer is goed. Het is in ieder geval weer waar Michel Putten zich vaak... Uh, Goed in thuis voelt, dus laten we hopen dat hij een mooie race gaat lopen. Ja, dat even over Butter. maar welke Nederlanders komen er verder nog in actie vandaag? Uh, we krijgen uh, natuurlijk Tjorelli Martina in de finale hmm. van de 200 meter. En uh, Suzanne Kuiken op de finale van de 5000 meter. En deze wereldkampioenschappen kunnen met die twee mooie medailles al niet meer stuk. Maar wie, wie weet krijgen we nog een mooier toetje op de... Of uh, hoe heet dat? Een, een, een, een kers op de taart. taart. Ja. <laughs> ja, het kan altijd mooier, Andy. Zo Kortjok. is het. Hey, de marathon is vanaf half twee te volgen hier op Radio 1. Andy Houtkamp, dank je wel. Bij de ABB Edwin Geertsen. Er zat één lange file op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. Dus ze knopen te hoogt en best 14 kilometer... Het heeft te maken met de afsluiting van de A58 richting Tilburg. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Nou, dat zal dat hele weekend ook wel voor problemen zorgen, laat ik zo. Dat denk zo. ik wel. Ja, dankjewel, Edwin. Belangrijkste onderwerpen van dit NOS-journaal. De minister luidt noodklok over arbeiders die vanuit Oost-Europa hierheen komen. De SP wil een debat met de Kamercommissie. Wel of niet naar Egypte. Het aangescherpte reisadvies leidt tot dilemma's bij reizigers. Toestellen vertrekken vooral leeg. En ABB pleit voor snel onderhoud aan A15 na reacties van automobilisten. Dat zover de uitgebreide nos van 1 uur. Zometeen dros in bedrijf met Bas van Werven. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl.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 Tros in Bedrijf. Bas van der Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En gedurende deze hele maand augustus gaan we het hebben over opstarten, over groeien, succesvol worden, maar ook succesvol blijven. Elke week nodig ik daar een door de wol geverfde, succesvol ondernemer voor uit. En een startende ondernemer in dezelfde branche. En die bekijken mekaars verdiend model... ze bespreken de laatste ontwikkelingen in hun branche... en ze brainstormen over oplossingen voor de uitdagingen... waar ze dagelijks tegenaan lopen. En tot slot vellen ze een keihard eindoordeel over elkaars tent. Nou, dat is mooi toch? En dat allemaal in drie kwartier. Vandaag hebben wij twee bierbrouwers in de studio... niet uit West Vleteren. Uh, allereerst Philip de Ridder, de algemeen directeur... van Heineken Nederland, Amsterdam... en Ronald van der Streek van Van der Streek Bier. En dat zit in... We zitten in Utrecht. In Utrecht, kijk eens al. De heren, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Niet vanmorgen begonnen om acht uur met een biertje, neem ik aan, uh, beide, hè? Nee. Zeker niet. Nee. Zijn jullie zo al bij grootverbruikers zelf? Of, uh, mm. de van der Ik denk dat ik iets meer dan een gemiddelde consument drink. Ja? Maar uh, geen mm -hmm. grootverbruiker, nee. He, de nou, bij mij gaat het met pieken en dalen. Ja, ja. Uh, maar er zijn zeker momenten in mijn leven geweest dat ik er meer dan drie op een dag uh, dronk. Ja, ja precies. Ja. Ik zal niet naar het juiste precieze aantal vragen, hè, denk ik. Phil de Ridder, Heineken opgericht in 1864, beschikt over 165 brouwerijen. 2800 medewerkers in Nederland. Een jaaromzet van 17 miljard euro. Hele grote corporate. Uh, jullie verkopen bier in 71 verschillende landen. Waar, waar nog niet eigenlijk? Wat zijn de, de landen waar je heen wil en waar jullie nog niet zijn? Nou, we verkopen geen bier in 71 landen, hoor. Dat zijn er wel meer. Ik denk dat we brouwerijen in 71 landen hebben. Aha. Uh, want eigenlijk kun je geen land verzinnen... waar het mooie merk Heineken niet te koop is. Mm. Uh, je krijgt altijd van die consumenten die dan contact met ons zoeken... die een koelkast ergens in Nepal hebben opengetrokken... en welk bier staat daar weer... Heineken. Heineken ja. ja, dus die nationale trots die we dan allemaal voelen, dat is en blijft. Maar we zijn eigenlijk uh, bijna overal beschikbaar. Ja. Jullie hebben andere merken ook, Amstelbrand. Uh, volgens mij hebben jullie ook een, een deel genomen op een in Kingfisher in India. En zo zijn er nog wel wat, wat brouwerijen. En er is een hele grote tegenstrever, hè? het Belgische Interbrew. Ja, tegenwoordig EBM-Bev. Ze zijn ja. uh, gefuseerd ja, Bef, ja. eerst met Brazilianen en ja. daarna met, met Anheuser-Busch. Ja. Uh, dat is by far de grootste speler geworden in de wereld. Ja. Echter, hun spreiding is heel anders dan die van ons. Uh, mm -hmm. Zij zijn groot in ongeveer echt groot in tien landen. Ja. En wij hebben, wat dat betreft, een vanuit historie veel grotere spreiding. Mm -hmm. eh, ooit bosbouw gestudeerd, hè, meneer de Ridder? enige link die je kan bedenken met bier, het is een natuurproduct. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> uh, de, dus die affiniteit met, met de natuur, die zat er wel in. Yeah. En ik ben ooit opgegaan toen ik bij Heineken solliciteerde voor uh, meer de productiekant. Maar vanuit een traineeship werd ik uh, toch uh, richting commercie geduwd. Wat ik zelf ook wel leuk vond. Ja, kijk eens aan. En ja. al dertig jaar bij het bedrijf nu ja. had erover dacht om eens weg te gaan? Nee, nee. Ik heb echt wel een beetje groen bloed hoor. Um... Mijn kenniskring zegt ook altijd, ja, weet je, jij bent gewoon Heineken. En uh, zo zien we, zien we dat ook. Precies, groene vingers, groen bloed en met wortel vast in het uh, Ja, bedrijf. weet je, het bedrijf heeft altijd op tijd weer nieuwe uitdagingen gegeven. Mm -hmm. Dus ook niet zo moeilijk als je lekker groeit als ja. onderneming. En zolang dat uh, leuk en uitdagend is, ja, waar, is er is gewoon geen reden om weg te gaan. Ja. En wat is er leuk aan bier? Uh, het is een natuurproduct mm. en het biedt gezelligheid. Overal waar bier gedronken wordt, ja, daar vind ik het gezellig. Kijk eens en nou. ik hou wel van mensen die het gezellig hebben. We gaan aan de andere kant de starter. Beginnende bierbrouwer, Ronald van der Streek. Samen met je broer, met uw broer, sorry, bent u dit jaar begonnen met het produceren van Van der Streek bier? Ja. Hij staat in de brouwerij nu? Uh, ja. Eigenlijk wel, hij is op vakantie. Hij is op vakantie. Ja, ja. precies. Klap. Jullie hebben inmiddels twee verschillende soorten bier op de markt gebracht. Ik zie ze hier staan: dat is Dark Roast en Broeders. Nou, Broeders, dat zegt natuurlijk gewoon mooi wat het is. Een Dutch Pale Ale uh, is Broeders. Dat is gewoon een pils, dus eigenlijk? Dat is geen pils, nee. Oh. Uh, een peel ale dat geeft eigenlijk al aan dat het een, uh, een bier is wat op een andere manier vergist is. Mm -hmm. uh, pale is eigenlijk het Engelse woord voor blond. Dus ja. het is een, uh, een blond bier. Een blond bier. Als ja. ik het in een glas doe, lijkt het op een pils. Wat is pils dan? Want dat is een Tsjechische pils. Daar komt dat vandaag, geloof ik. Hè? Pils is een ondergistend pils bier. Ondergistend uh, En hij heeft een vrij specifieke... Uh, uh, zeg maar, je hebt niet heel veel keuze in de hopsoorten die je erin kan gebruiken. Dit heeft uh, wel Duitse uh, ja. hopsoorten. Uh, maar is geen pils omdat het op een andere manier vergist is. Heineken is wel pils. Uh, niet alle merken van Heineken hebben alleen maar pils. Nee, maar, maar er Heineken... wordt heel veel pils gebrouwen bij Heineken. <laughs> Oké. Okay. Hoe kwamen jullie op het idee om bier te gaan brouwen? Want is dat het, van, van de outset met metier van de heren van de Streek? Nou, Kingfisher kwam net al voorbij. Ik uh, ben, uh, dus, uh, een aantal jaar geleden heb ik een half jaar in Thailand gestudeerd. En dat, mm -hmm. dat sloot ik af met uh, een maand lang in India. Ja. En ik zat aan Kingfisher en ik dacht, dit moet beter kunnen. Ik dacht, uh, er moet meer smaak in bier kunnen. Dus ik ben, uh, thuis hebben wij uh, het plan opgevat om samen bier te gaan brouwen. Eerst op hele kleine schaal in de mm -hmm. keuken, 20 liter. En dat werd langzaamaan meer, dus op een gegeven moment werd het 50 liter. En zo hebben we begin dit jaar besloten eigenlijk om dat commercieel ook beschikbaar te gaan maken ja. voor iedereen. En hoeveel produceren jullie nu? Uh, wij denken dit jaar ongeveer op 10.000 liter uit te komen. Ja. Uh, het verschilt een beetje welk bier we brouwen, maar een batch kan 3.000 liter zijn, 600 liter. Het is, een, het is niks vergeleken bij wat heilig geproduceerd. Want hoeveel liter jullie? Hectoliters praten we dan makkelijker over, denk ik. Hè? Uh, ik dacht wereldwijd iets van 170 miljoen hectoliters. Ja, dat is er is misschien. nog wel wat te gaan. Wat is de lastigste fase tot nu toe, meneer Van der Streek? Ik denk dat we daar nu uh, in gaan komen. Uh, distributie is een, uh, echt een hele grote opgave. Omdat je uh, nou ja, je moet toch je dozen met, uh, met flessen uh, overal heen gaan brengen. Ja, ja, ja. Heineken ook ooit mee begonnen, hè? Klein rondbrengen, brouwerij in Amsterdam. Ja. Wat is, uh, ziet u me als een concurrent, meneer de Ridder? Meneer nee, de Ridder? Ik, ik juich uh, die pluriformiteit in de Nederlandse markt ontzettend toe. Je ja. ziet naast Ronald heel veel mensen initiatieven nemen... om bier weer veel meer een genietproduct te laten worden. Ja. Uh, waarbij de ambachtelijkheid en de rituelen veel meer terugkomen. En dat werd hoog tijd. He, ik zeg altijd uh, bij ons in huis, je kunt een half uur met je partner zeuren over een etiket. Of het nou een, uh, een Sancerre of een Cabernet Sauvignon is. Ja. Terwijl natuurproducten als bier met een heel verhaal erachter, dus ook van de streek. Ja, ja daar, daar moeten we veel meer aan doen dat dat weer wat meer gaat leven. Ja. Dus distributiebelangrijk binnen van de streek. Waar verkopen jullie nu? Gaat het gewoon in Utrecht vanuit? Ja, Utrecht en een omgeving. Uh, voor de rest zijn er een aantal uh, speciaal bierzaken mm -hmm. door heel Nederland. Ja. Uh, die eigenlijk gelijk vooraan staan om uh, een nieuw bier af te nemen. Mm -hmm. uh, in Utrecht is nu de focus op horeca. Ja. Uh, en in de rest van Nederland doen we wel festivals om direct naar de consument natuurlijk ons... Uh... En hebben jullie al cafés die over zijn op Van der Streek? Of is het inderdaad een product dat naast de andere bieren uit de trap komt? Niet volledig. Uh, de reden daarvoor is eigenlijk dat er is een hele grote pilsmarkt. En dat is niet de markt die wij ja. bedienen. Dus echt kan heel goed naast elkaar bestaan. Een speciaal bier. Is er ja. wel ambitie om uiteindelijk inderdaad uh, naar die volume bieren te komen, of niet? Uh, volume misschien wel, maar ja. niet per se de pilsmarkt. Nou, nou, over die ambitie praten we straks uitgebreid verder. U luistert daar trots in Bedrijven Radio 1 over vijf minuten zo'n beetje... Dan nou praten we over Yogurt Barn. Zit geen pils in, maar wel culturen. Een jong bedrijf in de financieringsfase over het geheim van goede crowdfunding. Wees niet bang om voor een geld te vragen, want je hoeft je niet schuldig te voelen... Ze je krijgt echt een goed rentepercentage ervoor terug. Dat zo meteen over Yogurt Barn. In de studio, Philip de Ridder van in Nederland... Roland van de Streek van de Streekbier over de veranderende biermarkt. Want om een beeld te krijgen van de man achter de ondernemer... vragen we iedere gast van tevoren om zijn ondernemerstijl samen te vatten in één woord... Meneer Ridder, u omschrijft de ondernemerstijl als korte lijntjes. Grote uitdaging bij zo'n groot bedrijf, lijkt me. Hè? Ja, maar dat lukt wel, hoor. Ja, ja? ja ik uh, bemoei me graag met alles. <laughs> kan dat nog wel? met Ja, dat, dan dat, dan dat kan nog wel, zeker als je er zo lang werkt. Ja. Uh, wat het wel betekent tegenwoordig, is dat je ook op vakantie overal online bent. Hm. Uh, dus het, als je jezelf, tussen aanhalingstekens, een beetje een bemoeial vindt... ja, ja dan moet je er wel zijn. Ze noemen je Napoleon, hè, het bedrijf. Nou, dat valt wel mee hoor. Nou, dat horen wij terug. Dat is. Nee, is dat een, een geuze? Dan wordt het zo gezien of vindt u het nee, een beetje Ik vergeten? heb geen idee, ze hebben het nee. nog nooit tegen mij nee. gezegd. Nee. Nou, ik, dat lazen we in een interview, dat u de collega's Napoleon, de kleine Napoleon, wordt genoemd. Nou, ik, ik, ik, ik, ik weet wel wat ik wil. Dus <lacht> misschien dat dat ja. erachter zit. Ja, precies, heel goed. Is er, maar komt dat, komt dat door uw stijl van Leiding geven, dat u die uh, kwalificatie krijgt? Nou, dat zou je aan mijn mensen moeten vragen, mijn, aan mijn collega's. Maar ik ben niet een man van lange verhalen, dat klopt. Uh, dus ik weet vrij goed wat ik wil. Ja. En wat je leert als je wat ouder wordt... is ook dat te combineren met goed luisteren. Mm -hmm. uh, want dat is wel belangrijk. Anders gaat het fout. <lacht> Anders worden het directies, hè? Dan loopt het ook fout. Dan gaat het <lacht> ja. ook gewoon fout. Ja, ja. Ronald van der Streek, omschrijft uw ondernemersstijl als enthousiast. Lijkt me, lijkt me nodig, hè? Want het moet je wel hebben als je een plekje wil veroveren in deze biermarkt. Ja, klopt, absoluut. Ja. Uh, enthousiasme komt voornamelijk voort uit uh, het product wat we maken. Ja. Uh, en daarnaast uh, ja, ook over het genieten, wat Filip uh, net ook beschreef. Ja. Uh, het is gewoon zo mooi dat als je uh, een bier brouwt, dat zodra dat uh, opengemaakt wordt en gedronken, dat het dan eigenlijk gelijk gezellig is. En dat je ja. een beleving gecreëerd hebt. Toch, hè? Even, even terug in de ondernemersstijl. U bent alleen met uw broer, uh, neem ik aan. Hè? Jullie ja. doen dit op dit, dit moment samen. Uh, hebben jullie een eigen brouwerij? Nee, dat wordt volgens mij wordt het nog steeds thuis uh, niet met een ketel en uh, noem maar op gemaakt. Of wel? Dat zou niet mogen vanwege allerlei belastingen, accijnzen en voedselwarenwetten. Oh, okay. ja. Wij huren capaciteit bij andere brouwerijen. Aha. Dus uh, naast de, de grote pilsmerken uh, zijn er ook een aantal kleinere brouwerijen in Nederland. Mm -hmm. waar en op zich is dat eigenlijk wel heel verstandig. Want als je start, hè, wat, wat ja. Ronald en Sander doen... dan moet je de beschikbare middelen echt gebruiken... om die distributie op te bouwen ja. En met name je kwaliteit in de gaten te houden. Mm -hmm. Dus daar waar je distributie krijgt... en de consument jou van de streekbier een keer proeft... Hè, dan mag hij niet teleurgesteld zijn. Want dan ben je hem kwijt. Ja. Dus het is heel belangrijk dat bij de broers... Ja, zelf richting die distributiepunten gaan... en echt zorgen dat die consument die het product een keer probeert, nooit teleurgesteld worden. Mm -hmm. En dat is hard werken. Hoe vaak komen jullie, komen jullie goedbedoelde eh, ondernemers tegen die starten met een biermerk en dan even zo snel weer afgaan? Ik wil u niet van streek brengen, meneer van de streek. <laughs> nou, ik denk dat dat uh, uh, noem het professionalisme uh, gecombineerd met een enorme passie voor het product bier, ja. mm -hmm. dat dat de laatste tien jaar echt stukken beter gaat. Mm -hmm. uh, maar vroeger had je veel van die, uh, uh, ja, mag ik het noemen one night stands, hè? dat ja, ja. iemand het probeerde en het weer heel snel weg was omdat de tweede of de derde batch er dan alweer aankwam en de eerste nog niet op was en het product dan eigenlijk niet meer verantwoord door een consument gedronken kon worden. En die teleurstelling is dan groot. Ja, ja, dan is het en, het en, top, en dat achter. is de grootste uitdaging. Ja. Je zei het al Bas, distributie voor dit soort initiatieven, ja. wat hartstikke goed is, dat is echt key. Dat is, dat is belangrijk, ja. Uh, eventjes, even, even terug naar het, naar het beeld, die biermarkt zelf. Want als we kijken naar België bijvoorbeeld, België heeft heel veel speciaal bieren, honderden Kleine merkjes, eh, brouwerijen, onderleiding van trappisten, noem maar op. Maar ook eh, eigen ondernemers. Nederland heeft dat niet echt, meneer van der Streek. Hè? Hoeveel van die speciale bieren zijn er? Andere brouwers die een beetje dezelfde filosofie als u aanhangen? Nou, dat zijn er toch nog best wel veel. Ja. Ik denk dat de meeste mensen zich daarover verbazen. Er zijn op dit moment volgens mij 171 brouwerijen in Nederland. Goh. Um, en groeiend. En, precies, dat, en groeiend, er zijn ja. dit jaar 21 bijgekomen volgens mij. Um, en... Het mooie is dat er zijn natuurlijk er zijn acht grote bekende pilsmerken. Ja. Daarnaast die andere brouwerij, die richt zich voornamelijk op vijftig andere stijlen. Ja. Dat begrijp ik. En die krijgen nou allemaal uiteindelijk hetzelfde probleem: distributie. Want je moet het ergens kwijt. Hoe gaan jullie dat doen? Want nu vanuit Utrecht wordt dat verkocht. Je gaat bij een aantal cafés, dat is heel lokaal. Hè? Ja. Welke ideeën zijn er? Um, op dit moment doen we dus zelf uh, een, een groot deel, vooral binnen Utrecht. Okay. Daarnaast gaan we naar uh, groothandels en tussenpersonen. Ja. En? Uh, nou, dat zijn de enige uh, manieren ik, die we op dit moment hoe, hoe hebben. Hoe gaat dat? Want dat lijkt me lastig. Ik heb een aantal uh, uh, jaren geleden hier twee broeders gehad. Die maken een uh, limoncello. Dat is zo'n mm. uh, zo likeurtje wat je bij de koffie drinkt in Italië. Van mooie Siciliaanse uh, uh, schilletjes doen dat zelf. En die zijn inderdaad in hun distributie bij de high-end horeca gelegenheden geweest. En daar hebben ze voet tussen de deur gekregen. nu ligt hun product ook bij de Albert Heijn. Is dat wat u uiteindelijk ambieert ook? Um, Zo'n Zo soort model? Is wel een ambitie, maar uh, daar zijn we nog lang niet. En uh, hoe het ook verder gaat lopen, kan ik niet te veel nog over zeggen... Nee. omdat ik het niet weet. Um, het is voor ons nu gewoon zaak dat wij uh, de distributie verder op poten gaan krijgen... Ja. Uh, bij meer groot staan en zorgen dat ons merk bij het, die horeca. Dat is van de grote vraag. Hoe werkt dat, Virder? Dat is een grote landeerden. uitdaging voor Ronald en Sander is, vind ik. Hè, dus als je dan distributie verkregen hebt en je kwaliteit uh, goed onder controle hebt, ja. op het moment dat de consument je kiest, um, wat heel belangrijk is, als ik morgen uh, bij hun op de bank adviseur zou zijn, zou ik echt zeggen begin een programma met die ondernemers, dat ze zich echt ambassadeur van jouw bier voelen. Hm. Um, een van de grootste problemen uh, binnen de horeca is als wij een horecabedrijf als consument binnenlopen. En uh, we willen iets drinken, dan vraagt de, de ondernemer altijd, wat wil je drinken? Nee. Hij zal nooit zeggen, wil je nu eens een lekker van een streekje uh, dark roast proberen? Dus, dus je moet zorgen, denk ik, die outlets die je kiest, dat die echt ambassadeur van jou... ...merken zijn. Ja. En dat, dat, daar zou ik veel energie in stoppen. Mm -hmm. ja. Ik denk dat dat, dat, dat waar is. Uh, aan de andere kant zien we natuurlijk ook... Een ...verschuiving bij de consument die wel eerst vraagt... ...wat heeft hij voor lokale bieren, wat heeft hij voor speciaal bieren? In plaats van alleen maar te zeggen... ...doe mij maar een biertje en dan een pils verwacht. Juist. Juist. We gaan heel even wegschakelen. Want eh, zoals u weet, er is een, een WK-atletiek aan de gang in Moskou. En we gaan eens dus even naar de WK-marathon. En die houtkamp die is volgens mij, als het goed is, beschikbaar. Andy? Uh, helemaal, Bas. Altijd. Uh, we zitten in het Luzhniki-stadion. Ik dan in ieder geval. Uh, om te kijken naar de start van de marathon. 42 kilometer en 195 meter hardlopen in uh, redelijke omstandigheden. Af, vorige week was het nog 1,32 graden. En dat is erg uh, warm om een marathon te moeten lopen. Nu is het uh, rond de 3,24 graden. En af en toe een wolkje, dat vinden ze wel prettig. Eén Nederlandse deelnemer. Een man uit Noord-Holland, geboren in Beverwijk. Michel Butter, van 27 jaar, loopt maar. De grote favorieten zijn Ethiopiërs, Kenianen en mannen uit Eritrea. Ze staan op het punt van beginnen aan hun 42 kilometer en 195 meter... tijdens de Wereldkampioenschappen atletiek. En weet je hoe een startschot -schot klinkt? Nee, laat horen. klinkt. Ja, wacht, wat? Oh, en moeten nog een paar voetjes achter het <laughs> lijntje. Even achter het lijntje en dan gaan ze beginnen... En ik, daar was hij. Ik hoor hem. Heel, heel simpel. En ze gaan. zijn begonnen was. Nou, heel goed. Ja, en uh, dan nog die 42 kilometer een beetje volhouden. Het geef je te doen. Om uh, ja, tegen de klok van twee uur komen we weer terug. En die oudkamp. Die uh, kijkt met ons mee naar de marathon WK op het weka Atletiek in Moskou. Zo meteen praten we verder over verdienmodellen in de biermarkt. Ik heb hier twee bierbrouwers. Een hele grote en een hele kleine eigenlijk. Ronald van der Streek van Van de Streek bier. En Philip de Ridder, die is van Heineken Nederland. Uh, eerste aandacht voor startende ondernemers. Want als startende ondernemer ga je door verschillende fasen heen... voordat je een volwassen bedrijf bent geworden. En vandaag hebben we het over de financieringsfase van Wouter Staal. En die begon Yoghurt Barn. Ik ben Wouter Staal, samen met mevrouw Esther Staal, eigenaar van Yogurt Barn. We zitten nu in de fase dat wij voor onze tweede zaak financiering zoeken. Want eventjes het concept, het draait allemaal om yoghurt, om verantwoorde yoghurt. Klopt, het gaat inderdaad om verantwoorde yoghurt, biologische yoghurt. Daarnaast hebben we allerlei loeilekkere producten eromheen gebouwd... om zo goed mogelijke beleving te geven aan onze klanten. Dat klinkt een beetje vaag. Nou ja, het gaat altijd om die beleving. Je komt binnen en ziet tegelijk ons yoghurtfeestje... Niks uit apparaten, het is echt uh, met een pollepel wordt er hangop in jouw wekpotje geschonken. Ja, drie melkbussen, eentje met hangop, yoghurt en eentje met magere yoghurt. En daarna kun je kiezen uit een special of uit uh, losse toppings. En we zijn uh, yoghurteters, las ik uh, de Nederlanders. Wij zijn hele grote yoghurteters, we zijn de grootste ter wereld uh, en doen het eigenlijk allemaal thuis. En vooral s ochtends en s avonds als ontbijt en toetje. En dat proberen wij eigenlijk uh, op een hele leuke manier te doorbreken. Hey, en je was voorheen eigenlijk marketingdirecteur bij Philips. Ja, behoorlijke overstap van uh, corporate naar, uh, naar retail en ondernemen. Uh, we waren eigenlijk november 2011 op vakantie in Spanje. Uh, dochtertje, mevrouw en ik. En toen aten we frozen yoghurt. En daar kwamen we op het idee van, hé, hey, wat ontzettend lekker. Uh, maar niet levensvatbaar als concept voor Noord-Europa. Met uh, de, de weersinvloeden die je hebt. Uh, dus toen kwamen we er eigenlijk achter, al googlend, uh, op dat de Nederlander de grootste yoghurteter is. En die twee uh, geeft eigenlijk één plus één is drie en is het concept ontstaan. Hey, en dan loopt het dus en dan heb je plannen van nou we gaan een tweede zaak openen. En hoe pak je het dan aan? Dan heb je geld nodig, maar je ja. eigen geld is inmiddels op denk ik. Ja, er is nog wel een deel voor uh, dit tweede pand aan eigen vermogen wat we erin stoppen. Uh, maar daarna moet je gaan kijken naar allerlei soorten financiering. Dan denk je aan uh, bankair, aan leasing, uh, aan crowdfunding. Uh, dus zo zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. Alleen de meeste vallen af. Waarom viel de bank af? Uh, nou ja, we zijn gewoon nog te jong. En uh, ze vinden de stap nu naar barn 2 vinden zij uh, te snel. Omdat je gewoon nog geen jaar bestaat. En dan begin je met crowdfunding. Dus dan uh, ga je naar een platform toe. Hoe snel gaat het dan? Hoe snel komt hij dan geld op? We hebben de campagne in, in vijf dagen live gezet. Wel met het risico van 50 k's vrij hoog, ook voor het platform. We hebben het gezet op drie maanden, maar we hebben binnen anderhalve maand een volg gekregen. En ook mede door dat succes, de enorme media-aandacht en ook uh, de reactie van, van potentiële investeerders zijn we doorgezet. En hebben we dus een tweede campagne van nogmaals uh, 50k zijn we die gestart. En ja, die zit nu op 37% uit mijn hoofd. Dus dat gaat enorm goed. Wat is dan het geheim van een succesvolle crowdfunding? Dat je heel zorgvuldig je campagne doelgroepen benadert. Uh, dat je in eerste instantie naar een 30, 40 gaat binnen je eigen netwerk. Dat je die warm maakt en wees niet bang om voor een geld te vragen. Want je hoeft je niet schuldig te voelen. Ze krijgen echt een goed rentepercentage ervoor terug. Hoeveel rente krijgen ze? Ze krijgen 15 over drie jaar. Dus dat is sowieso een stuk hoger uh, dan wat je op een bank krijgt. En daarnaast als incentives. Uh, je komt uh, vanaf uh, 500 euro kom je op de barn of fame. Zeg maar onze barn wall of fame. En daar kom je met naam en toenaam te staan. Dus dat is heel leuk. Je probeert echt mensen te binden aan je en dat dat echt je warmste fans worden. Dat die dat weer door gaan vertellen. Hier zitten twee dames aan de yoghurt. Wat voor yoghurt is het? Het is een uh, crazy cookie. Komt u wel eens vaker hier? Ja, veel vaker eigenlijk. <laughs> ja, ik vind, het, um, ik vind de frozen yoghurt heel lekker en dat, um, ja, het smaakt net iets anders dan... Uh, ...dan ijs. Ik vind het iets, iets um, romiger. Ja, ik vind het super lekker. Dus, uh... nou, de eigenaar is nog op zoek naar uh, mensen die willen crowdfunden. Heeft u misschien interesse om uh, wat geld in te steken in ruil voor 15% aandeel? Sorry, die willen wat, zei je? Crowdfunden. Oh, oké. Okay. Uh, is dat iets waar u over zou nadenken? Van, nou, Ik vind het concept heel erg goed, ik vind de tent heel erg leuk, ik kom hier vaker. Laat ik eens uh, geld instoppen. stoppen. Nou, ik ben een arme student, maar als ik het geld zou hebben, dan zeker, ja. <laughs> een hoorde, hoorde reportage van Micha Blok. Terug te luisteren op onze website www.introsinbedrijf.nl eh, ja, u bent bij Trost in Radio 1 in de studio. Twee bierbrouwers, Philip Dridder van Heineken Nederland... en Ronald van der Streek van Van der Streek Bier. Ja, hier uh, in een reportage, daar gaan we zo over praten... over uh, financiering door middel van crowdfunding, allemaal goed. Dat hele financieringsverhaal en het verdienen, daar gaan we het zo over hebben. Maar, uh, terwijl hier een, een heel verhaal uh, gaande was... hadden wij het nog eventjes over distributie en over beleving... en over hoe verkoop je nou je, je merk, meneer Van der Strijk. Want uh, uh, de Redder vroeg u terecht, van wat is nou je USP, Unique Selling Proposition... waardoor verkoop je nou een flesje dark roast koffiestout aan een uh, consument... Wat vertelt u? Hoe zit dat, dat verhaal in elkaar? Nou, ten eerste uh, is er de smaak. Onze smaak is uh, uniek. Uh, en daarnaast denk ik dat we ook een bepaalde uitstraling neerzetten... met hoe de flessen eruit zien en wat we neerzetten bij de horeca op dit moment. Dus we hebben al glaswerk, we hebben al nou ja, alles waarmee je een horeca uh, kan ja. aankleden... om die beleving neer te zetten. En de, wat is daar de onderscheidende ten opzichte van anderen? Want het bruin flesje, met, met, ja, met alle respect... U heeft een bierfles met een etiket en een dopje erop. En hij is bruin. Er zijn er meer van. Dat klopt. Ja. Um, de, uh, het, het onderscheidende daaraan is denk ik dat... Um, ja, de, de uitstraling zelf van ja. uh, wat er op die etiketten staat. Maar dat maakt natuurlijk uit. Ja. Um, en daarnaast uh, zijn er heel veel kleine brouwerijen zoals wij... die dus nog niet uh, hebben geïnvesteerd in uh, nou ja, het glaswerk... en uh, ja. alle dingen die je, waarmee je de beleving kan neerzetten bij de horeca. Meneer de Reder, hoe ziet u dit? Ja, ik denk dat Ronald daar gelijk in heeft. Hè? Ik zou er één ding aan toevoegen als ik hem was. En dan zou ik echt met... Als ik hem was met Sander goed aan gaan zitten. Kijk, opvallen in de huidige markt... waar heel veel speciaal bieren mm -hmm. uh, het proberen. Met veel energie. Um, wat bier een beetje heeft verloren de laatste 25 jaar... is ritueel. Ehm... Um, Mag ik een pilsje? Is vaak een veelgehoorde kreet. En speciaal bieren kunnen juist rituelen toevoegen. Mm -hmm. een mooi voorbeeld, en dat blijft ook hangen... was een biermerk wat kwak heet en wat dus een heel speciaal glas ja. presenteert. Zo bouw je dus een ritueel rond een bier. En wil je dus opvallen voor die consument... in dat hele brede assortiment tegenwoordig, mm -hmm. in die cafés die allemaal uh, speciaal bieren op uh, fles verkopen... dan zou ik echt proberen een ritueel te verzinnen. Ja. Wat leuk is voor die consument. Want anders kom je er niet in het, in de, het, het rijp en groen van al die andere speciaalbieren. De praktijk bieren. leert dat het dan heel moeilijk is. Mm -hmm. wat, wat doet Van der Streek nu niet goed? Um, nou, ik, allereerst vind ik dat hij heel veel goed doet... Ja, hij, heeft, hij heeft twee prachtige bieren met zijn broer gebrouwen. Ja. Uh, ik heb begrepen dat ik ze straks ook nog even mag proeven. Mm -hmm. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Maar t, ja, de volgende stap is echt je energie in dat opbouwen, wat ik er dus straks al zei, van die distributie. Ja. En dat is hard werken. Maar je moet met... bij die, die horeca man, inderdaad, dan moet je gaan, gaan, gaan zeggen: van, je moet mijn bier gaan, gaan ja. nemen op voorraad. Dus creëer een ambassadeur. Ja. En maak een, een ritueel. Ik zou een ritueel proberen toe te voegen. Komt dat aan, meneer Van der Streek? Een ritueel? Want ja, die kwak, inderdaad, dat hete kwak. Omdat je, als je een verkeerd dronk krijg je een kwak bier in je gezicht. Dat was het, dat was het verhaal, hè? Uh, ik, vind, ik vind zelf kwak wel iets te gimmickachtig ja. uh, Dus dat zou niet helemaal passen bij ons ook als uh, persoon. Ik begrijp wel wat je bedoelt met... Uh, er moet meer aan vastzitten dan, uh, mm -hmm. dan een fles en een smaak. Uh, en daar ben ik het ook goed mee eens. En Dat ja. is inderdaad iets waar we aan moeten werken. Zo ja. simpel is het. Er ja. wordt wel over nagedacht. Uh, nog niet, we hebben niet het woord ritueel <laughs> nog in ons, uh, in no, ons vocabulaire opgenomen, maar mooi. het zou mooi zijn om die erbij te ja, nemen. Nou, het, het gekke is: wijn heeft dus een ritueel. Namelijk, als jij gezellig uit eten gaat uh, bij een restaurant, dan komt de, de, degene die je bedient, komt de fles opentrekken, laat even het labeltje zien. Bier heeft dat te weinig, dus we moeten weer met z'n allen in die industrie rituelen toevoegen zodat het ook een leuke beleving is om een mooi glas bier bij een dinertje te eten. Dat is een beetje weg. Ja. Wij zeggen allemaal, mag ik drie pils van u en een van de streekbiertje? En, en dat is het dan. Ja. Ja. Ik hoor er nog iets voorbij komen. De, de, de, de naam van de streek, daar werd er even over, <lacht> over gekonkeld, hè? Ja, de reden die zei van dit is wel te lang niet gedaan. Ja, ik heb het gehoord dat uh, Van ja. der Streek uh, niet lekker bekt. <laughs> nou wat belangrijk, in de, uh, zeker als je distributie probeert op te bouwen in ja. de horeca. Is dat iemand een call kan doen als consument. Uh, hoe een call? Uh, uh, uh, bestelling. Ja, oké. Okay. Dus, dus, en dat moet een korte naam zijn. Ja. He, dus er zijn vele speciaalbieren in de markt gekomen. Die hebben of een nickname. Of ze hebben echt een korte naam vanuit hunzelf. Nou, Eigenlijk is ook niet heel, uh, nee. heel kort, Nee, maar we, we hebben gelukkig die voorsprong. Hoe is de kool? Maar we hebben dus een aantal Ouf nieuwe uh, proposities in de markt gebracht. En dan kiezen wij altijd voor korte namen. Okay. En onze cider, Jills, is dus ook echt een korte. Ja. Dat is uw kind, hè, Jills? Ja, absoluut. Het gaat heel goed voor vrouwen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, aan, de, aan de andere kant, ons bier heet Broeders. Broeders. Ons merk is van de streek. En ja. het is natuurlijk precies hetzelfde. Uh, ik denk, ik denk dat het bier eerder broeders wordt genoemd. En ik bestel ja. een broeders dan, uh, ja, dan een dan van de streek. streekje. En, en niemand gaat, er gaat niemand zeggen, ik wil een van de streekje broeders alsjeblieft. Nee. Dus dat, ik denk dat je qua call bij ons moet kijken naar de biernaam en niet naar de merknaam. Ja, je ziet bier van de streek. Daarvan denk ik meteen, oh, dat is een lokale pils. Dat kan, het is maar toevallig onze bedoel? achternaam. Ja, nee, maar dat, is, dat is ook wel een gimmickje. Dat zou je wel weer kunnen gebruiken. Klopt, wellicht. Ja. Hè? Even nog terug naar het, het, het financieringsveld, Dat is altijd lastig. Hoe zijn jullie gefinancierd? We zijn begonnen met een crowdfundingactie. Ja. Dus we hebben bij uh, vrienden, familie, collega's... Uh, die allemaal ons bier, wat we thuis brauiden wel eens geproefd hadden... Uh -huh. daar hebben we uh, gevraagd of ze van tevoren al twaalf packs bier wilden kopen. Ja. Uh, ja, dat is mooi. Die hebben allemaal betaald... en die hebben een half jaar later hebben ze ons hun bier uiteindelijk gekregen... Ja. Uh, en dat is dus uh, bij ons is het een deel spaargeld uh, wat we ingelegd hebben, gewoon geïnvesteerd hebben. Ja. En een deel uh, crowdfunding. Maar altijd moeilijk, hè, financieren meneer de Ridder. Want uh, een van de redenen dat jullie een, een, een eigen, eigen bank hebben opgezet, volgens mij als Heideke, is dat je uh, horeca slecht kan, kan, kan financieren of gefinancierd krijgen. Geldt dat ook voor het brouwproces of het bierbrouwen zelf? Nee hoor, het investeren in uh, bouwcapaciteit. Dat is nou niet meteen. Het is wel uh, kapitaalintensief, ja. maar het is goed te doen. Dat, ja. uh, dat okay. is het probleem niet. Ja. Nee, Het zit er met name in de horeca waarin de ondernemers uh, die starter dan wel uh, willen investeren, uh, nee bij banken zien in ja. Nederland. Ja. En ja. dat ja. is al nou 15 jaar bezig. Precies, en dat is, jullie hadden van ouds altijd een rol, een soort rol waarbij je eigenlijk horecazaken of huurde of kocht, eigen vastgoed had. Alles financierde, inrichting de tijd, bierpompen, vusten, alles neerzetten. En daar, dat, is, dat is eigenlijk een beetje een, een, een terugtrekkende beweging wordt gemaakt op dit moment. Hè. Waarom is dat? Nou, ik, ik vind dat, uh, en dat ben ik met Koninklijke Horeca Nederland eens als branchevereniging, dat al die petten uh, de brouwer niet sieren. Uh, hmm. Je moet niet en bank zijn, en huisbaas zijn, en ook nog je producten willen verkopen in een horecabedrijf. Ik heb veel liever een ondernemer die vrij is... en vanuit overtuiging kiest voor onze merken... of voor van de streek bieren... Uh, dan dat hij uh, dat, dat doet omdat hij uh, aan ons vast zit tussen aanhalingstekens. Het is wel voortschrijdend inzicht. Want een aantal jaren ja. geleden waren jullie totaal 180 graden de andere kant uit. Nou, we hebben eigenlijk tot uh, een jaar of twaalf geleden mm -hmm. een markt gehad... waarbij ook groei was, dus ondernemers... Hadden het goed en klaagden ook niet zoveel. Ja, ja. Um, en daarin zag je dat banken eigenlijk al nauwelijks financierden. En als ze het al deden was het onder, he, onder garantiestelling van ja. een brouwer. Ja. Um, maar wij hebben toen al gezegd van daar moeten we van af. Dat is uiteindelijk geen duurzaam samenwerkingsmodel. Ja, dus weer terug naar het oude zorgen dat je een, dat je een puur bierbrauwer wordt, kan ja, dat ik, wel? Mijn, mijn droom is, uh, Bas, dat een, dat een consument, als hij een horecabedrijf bedrijf hmm. inkomt, dat hij keuze heeft, dat hij een merk kan kiezen, in plaats van, mag ik een pilsje van u? Okay. Is dat te realiseren? Want anderzijds, ik hoor net even de naam Horeca Nederland, kon ik van, daar is een wat gespannen relatie bij volgens mij met die, met die organisatie, dat klopt, hè? Nou, het valt wel mee hoor. Met dat de organisatie zo? valt het wel mee. Ik maar vind met alleen de directievoorzitter dat. Niet, uh, de man. directievoorzitter die reageert soms wat primair, ja. mag ik het zo zeggen? Ja, meneer Van der Gint. Uh, even, even los daarvan. Uh, heeft hij niet een punt als hij zegt. van ja, eigenlijk is wel wel heel groot. en je bent wel overgeleverd aan de, aan, de, aan, de, aan de duivel. op het moment dat je je uitverkoopt, als hoor ik af. Nou, ik, ik ben het daar volstrekt mee oneens. Mm -hmm, dat uh, ik. En ook zijn eigen onderzoeken, door hem geïnitieerd, tonen aan dat. Uh, ik dacht 80% van de ondernemers die uh, uh, professor Leeflang op verzoek van Koninklijke Nederland heeft geïnterviewd. is dus heel tevreden ja. over die relatie met die brouwer. Dus ja, ik, ja. ik herken me gewoon niet in dat beeld. Nou, we zullen geen oude koeien uit de sloot halen. Uh, toch, dat hele financieringsmodel. Uh, dit gaat nu met crowdfunding. Is dat een, is dat een, een goede weg naar voren? Ja hoor, ik denk het wel. Ik denk juist als je regionaal begint en je hebt weer een aantal ambassadeurs. Want op het moment dat, dat iemand bereid is uh, 500 euro in het bedrijf van de broers te steken... voelt ze zich ook meteen ambassadeur. En ja. dat is wat je moet hebben. Ja, precies. Uh, ooit erover nagedacht over van nog steken om een eigen café te beginnen. Ja. Uh, daar komen we denk ik straks nog aan, uh, aan een bod waar we over een aantal jaar willen staan. Ja, ja precies. Daar gaan we uh, straks over praten. Ja, ambitie. Een van de dingen die wij zelf willen is wel op een gegeven moment natuurlijk de productie in eigen handen gaan nemen. Ja. ja Omdat ja. het. Uh, nou, en een van de mogelijkheden daarbij is natuurlijk een, uh, dat in een brouwcafé vorm te doen. Ja. Um, en een andere mogelijkheid is natuurlijk om gewoon dat brouwen apart te houden van het café. Mm -hmm. En dan dat café uh, te gebruiken om je merk te vullen met bepaalde waarden. Ja. Ja, Ja. was die gimmick misschien. Of in ieder geval die, dat ritueel wordt wel belangrijk. Um, Heer, ik wil even naar het verdienmodel. Want het verdienmodel van een bierbrouwer. Globaal, Hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat, wat, uh, hoe, hoe werkt dat bij Van der Streek? Um, bier verkopen. Ja. Heel simpel. <laughs> en uh, hoe meer bier je verkoopt, hoe meer geld je verdient. Marges, dus, uh, zijn die goed? Want je zit ook nog met accijns en dat soort grappen. Ja, uh, onze marges zijn prima. Zeg, hij. Geheel gesloten. Ja, <laughs> ja klopt, precies. Onze marges zijn prima. Op de manier hoe we nu kan je, werken. Kan je rijk van worden? Ik kan er nu niet rijk van worden, nee. nee. Maar op den duur wel? Op den duur wel, ja. ja. Hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit, dat verdienmodel? Ja, het verdienmodel is uh, denk ik niet zo complex. Het is het, het brouwen, mm -hmm. het distribueren en het verkopen van uh, een natuurproduct als bier. Ja. En uh, daar is zeker voor iedereen in de keten een goede boterham te verdienen. Want ja. als je uiteindelijk uh, aan een consument uh, 3,5 euro voor een uh, voor hun broeders vraagt, dan, dan weet ik zeker dat, dat er echt wel verdiend kan worden in de keten. En dat is alleen maar goed. Ja. Als je kijkt naar jullie spreiding, 71 landen heb je eigen brouwerijen. Dan zou je dus kunnen zeggen, je moet ergens bij de distributiebron... moet je ook je productie neerleggen. Dat wil zeggen dat, kennelijk, een groot kostenaspect kost in het hele verhaal... is het vervoeren van bier. Ik kan me herinneren dat meneer... Heineken zelf ooit in de jaren uh, 30 al naar Amerika ging met een met containerschepen vol, uh, vol met pils. Dat klopt hè? Toen werd het ja, dat klopt in Nederland. Vrouwen. Na, na de drooglegging, uh, hebben, heeft het bedrijf toen zijn kans gegrepen ja. en hele teams op pad gestuurd om, om een Heineken te gaan vragen. Hm. Terwijl niemand uh, dat, dat, dat al had, zin. maar ja dan <laughs> creëer je wel een vraag. Ja, mooi. Ja, dat is echt heel. Hard werken dus Achant. geweest, ook toen. Ja, maar even naar dat verdienmodel. Want is dat inderdaad zo? Kan je zeggen van nou, die, de productiekosten zijn zo hoog... dat je eigenlijk op de plek weer je distribueert... daar moet je ook produceren. Nou, waar, waar, wat je vaak ziet is als een markt zich ontwikkelt... Ja. Uh, dan zie je vaak de overheden uh, denken... Goh, we moeten daar eens wat import duties op gooien. Uh, en dat leidt al vrij snel, zeker als je groei ziet als ondernemer... Mm -hmm. om, om echt lokale productie te gaan overwegen. Ja. Mits de kwaliteit, en daar hadden we het er straks ook al over als je start. Kijk, voor ons is de kwaliteit van Heineken Worldwide... Ja, die moet gegarandeerd zijn. Als wij een land inkomen, dan zijn er een aantal bouwstenen. Cruciaal willen we ook lokaal Heineken gaan brouwen. Ja. En hoe controleer je dat? Want dat lijkt me lastig. Nou, daar zitten een aantal collega's in hetzelfde kantoor bij mij. Die kunnen u <laughs> dat veel beter uitleggen. Ja? Die zijn erop afgestudeerd. Maar er zijn dus allerlei uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Indicatoren die je meet. Uh, waarbij waterkwaliteit heel belangrijk ja, is. Ja. Je grondstoffen. Beschikbaarheid daarvan. Juiste kwaliteit. Ja, en hygiëne. Ja. ja. Is het hele verdienmodel veranderd sinds de crisis heren? Eigenlijk. Kijk toch weer eventjes naar de rin. Nee, ik kan er weinig over zeggen. We hebben we begin jaar begonnen? begonnen. Ja. Nou, nee, nee, nee, hoor. Ik, ik, ik zie uh, bewegingen tijdens ja. de laatste vijf jaar in de markt, waarbij consumenten het echt moeilijk hebben. En uh, ja, ik zeg wel eens als deze regering een klas vanochtend in een landelijk plat... dat ze weer van plan zijn gewoon hun lijn voor te zetten. Mm -hmm. Dat betekent voor alle Nederlanders uh, weer lastenverzwaring. En voor ons uh, betekent dat uh, minder als bier. gezelligheid dus minder bier. Nou, maar ook weer accijnsverhogingen. Die, ja, ja. Deze regering en daar hebben we een actie uh, ja. opgestart Om in ieder geval de, de mensen in Den Haag duidelijk te maken. dat de gemiddelde Nederlander er wel een beetje klaar mee is. Dus stop bierbelasting.nl. Er komt nog eens 14% bovenop uh, ja. de accijns die er al is. Hè? Ja, dus het is inmiddels als je een kratje bier. Uh, van welk merk dan ook. bij een, een grote supermarkt koopt. voor 10 euro uh, per krat in de aanbieding. dan draag je inmiddels 50% aan Vadertje Staat af. Beg en dat is btw en accijns. Het begint op benzine te lijken, hè? Ja, Ja, het is gewoon een melkkoe. En we zijn er wel een beetje klaar mee uh, bij ons. Oké. Okay. Uh, hoe gaan jullie dat kenteren? Want inderdaad stopbelastingen.nl, dat is nu een, een, een site. Stopbierbelasting.nl. Stopbierbelasting en alle luisteraars moeten daar even naartoe, Bas. Die <laughs> moeten even die petitie tekenen. Ja, ja. In hun eigen belang. In hun eigen belang. Zo blijft bier betaalbaar. Uh, naar die, uh, uh, het andere verhaal. Uh, heel belangrijk. Als je kijkt naar de... Um, naar de markt zelf. Vrouwen drinken vanuit geen bier. Nou, die zijn nu op, op gills over. Ronald van der Streek, hoe ga je vrouwen aan broeders krijgen? Ik denk dat, er, uh, dat je die moet zien. Nou ja, je kan het best zien als een aparte groep natuurlijk. Maar ik denk dat, je, als je kijkt naar de totale trend wat er nu gaande is met voedsel en, uh, en dranken, is dat er veel meer gekeken gewoon wordt. Oké, okay, waar komt het vandaan? Is het lokaal? Is het biologisch? Is het? Uh, uh -huh. Ja, groot, internationaal ja. en uh, megalomaan. Oké, okay, nee, maar die 50% van de Nederlandse bevolking bestaat grosso modo uit vrouwen. Ja. En die, die drinken vanuit geen bier. Nee, die vragen dus het, het, zich hetzelfde af. Ja. Um, en daarvoor zou een kleine brouwerij een goed alternatief kunnen zijn uh -huh. natuurlijk. Nou, we, we hebben behoorlijk wat onderzoek gedaan waarom ja? vrouwen, maar, of een klein deel van de vrouwen slechts bier drinken. Ik heb dat wel eens vaker, ook trouwens hier in deze studio gezegd. Um, vrouwen hebben een paar dingen die ze vervelend vinden aan bier. En dat is de bitterheid, ja. um, die vaak opspeelt. En daarnaast het feit dat de koolzuur soms in gezelschappen leidt... tot het welbekende blurpje uit je maag. Nou, dat vinden ze gênant. Wij hebben gewoon de vrouwen het gevraagd. Mm -hmm, ja. Dus wil je vrouwen bereiken, dan moet je uh, een zoetere propositie aanbieden... met wat minder koolzuur dan normaal. Ik denk zelf dat dat... Uh... Dat zal vast en zeker voor een deel uh, waar zijn. Maar als je kijkt naar wat er in uh, het speciaal beerland, het craft beer landschap gebeurt. Zijn er uh, ook heel veel hoppen die in principe bitter zijn. Die toch heel veel bloemige tonen meebrengen. Uh, ik ken heel veel vrouwen die van uh, hele, hele bittere IPA's houden. Wat is een, nou, een IPA? Oh, wacht even. Een IPA is een, is een uh, Indian Pale Ale. Een en dat, Indien, pilen, ja, en dat, ja. komt uit, dat komt voort uit uh, wat de VOC vroeger brouwde. Ja. Daar moest iets bitterder zijn, iets meer alcohol in zitten, zodat het heen en terug naar India komt. Juist. Aha. Maar dat is tegenwoordig uh, wat heel veel door nieuwe brouwers ook uh, gebruikt wordt: zijn er heel veel nieuwe hoppen op de markt. Dat komt uit Amerika, komt uit Nieuw-Zeeland, uit Japan zelfs. En die hoppen die smaken anders dan de traditionele Duitse, Tsjechische hoppen. Maar dan kom je naar bitter, en ik hoor net juist: vrouwen willen zoet en niet boeren. Precies. Ik zeg niet dat ik voor uh, alle vrouwen kan spreken, uiteraard. Mm -hmm. Maar ik merk in mijn omgeving nog niet dat vrouwen bier of, uh, te bitter vinden. En onze bieren zijn, uh, er zit uh, twee, drie keer zoveel hop in uh, als in een uh, als in een pils. Ja. En um, ja, dat dat wordt echt niet slecht ontvangen door vrouwen. Zo simpel is het. Nou. USP, meneer de Ridder. Ja, ik... Ik, uh, ik zie het niet we, we ja. hebben net juichend uit uw stoel springen, maar... Nee, maar nee. ik ken de consumenten, of de vrienden van Ronald niet. <laughs> en de vriendinnen niet. <laughs> uh, maar in de grote getallen, we hebben net uh, Amstel Ratler deze zomer geïntroduceerd. Uh -huh. Wat echt een iets wat zoetere propositie met 2% alcohol is. Hè? Het is citroensap met ja. Amstelbier. Ja. Raadler was al heel groot in Oost-Europa. Met name Oostenrijk, waar veel Nederlanders het ook van kennen. En dat is gewoon de hit geworden. Waarom? Om deze twee redenen. Wat minder alcohol ja, en... en wat minder burper. Ja. Ja. We zijn bijna aan het programma. We gaan naar de ambitiepitch. Jullie hebben van tevoren gevraagd om een pitch van één minuut voor te bereiden. Daar gaan jullie niet om geld vragen, maar vertellen wat je binnen nu en drie jaar bereiken wil met je bedrijf. En hoe je dat gaat aanpakken. Ambitiepitch dus. Ronald van der Streek, wat wilt u met uw bedrijf bereiken binnen nu en drie jaar? Tijd loopt. Um... Wij willen graag, uh, zoals ik net ook al even kort aangaf... Uh, binnen drie jaar uh, vergevorderde plannen hebben... om een eigen productiecapaciteit uh, te hebben. Daarnaast willen we natuurlijk uh, ons merk in de markt hebben staan. Dat is ook waar we nu heel erg hard aan het werk zijn. Om uh, het merk te bouwen, distributie op poten te zetten... Um, en daar alles voor te doen wat, uh, wat nodig is. Uh, drie jaar is iets te kort, denken we zelf... om uh, de productiecapaciteit zelf bij elkaar te hebben. Daarvoor denken we meer aan vijf jaar. Maar dat betekent dus dat je inderdaad over drie jaar wel... Uh, een zeer gericht plan moet hebben. Uh -huh. Daarnaast uh, denk ik dat, uh, dat er een aantal punten in Nederland moeten zijn... die als een soort uh, ja, promotor voor van de streekbier werken. Dus uh, een aantal horecagelegenheden die een soort showcase zijn voor ons merk. En dat was hem. Dat, dat is hem. Binnen een minuut. U heeft de ambitiepitch daar al goed, goed voorbereid. Dank u wel. Um, en dan de ambitiepitch van Philip de Ridder. Wat wilt u met Heineken bereiken? We is nu in drie jaar. Ja, persoonlijk wil ik uh, een vrij simpele pitch doen. Ik wil gewoon een bredere consumerbase krijgen voor bier. He, het mooie natuurproduct bier moet uh, weer veel meer onder de aandacht van een breder publiek komen. Mm -hmm. En uh, dat doen wij door sterk te innoveren en veel energie achter innovaties te zetten. Waarbij ik er net al twee noemde, Amstel, Raadler en Jills. Jills Red is inmiddels groter dan de gewone Jills. Dus als je eenmaal zo'n trend te pakken hebt, dan kun je dus ook echt weer nieuwe consumenten iets laten drinken uit het Heineken-Nederland-portfolio. En dat is uh, echt heel belangrijk, omdat de trends op bier met vergrijzing en verantwoord alcoholgebruik niet de goede kant op gaan. En dat was hem. Dank u wel, Philip de Ridder. Heren, allebei mooie ambities, mooie pitches. Uh, we gaan eens eventjes praten uh, over uh, uh, wat we nou anders zouden doen. Want jullie hebben elkaar uh, nu gehoord, de ambities gehoord. We hebben elkaar zo'n beetje drie kwartier gesproken. Het is uh, tijd om een keihard eindoordeel over mekaar's bedrijf te gaan vellen. Uh, Philip de Ridder. We hebben het al heel even kort over gehad en er zijn al wat tips geweest. Uh, bedrijf bestudeerd van de, de geboerders van de streek. Even, gewoon puntsgewijs, wat zou je anders doen? Ja, ik heb alleen maar wat pragmatische tips uh, geroepen. Ja. Um, allereerst zou ik doorgaan met de bezieling. Bij de heren uh, en Roland straalt dat ook uit. Ja. Houdt van bier, weet er ook veel van. Ja. Uh, kan er ook, uh, ja, is echt eigenaar hè, van, van dat onderwerp. Wat ik heel belangrijk vind, passie is belangrijk, plezier is belangrijk... En werk alsjeblieft aan uh, een aantal zaken die heel belangrijk zijn rond het merk. Waarom moet de horecaondernemer, hè, als je de horeca naar, uh, bewerkt... waarom, waarom moet hij samenwerken met jullie? Wat is er voor hem aantrekkelijk aan? En uh, uiteindelijk de consument. Wat bied je die... Nou, en daar zou ik echt. Uh, ja, misschien moet ik wel eens een keer gewoon naar Utrecht afruizen. En dan gaan we nog eens een uh, Biertje, paar pintjes drinken <laughs> en uh, daar nog over bomen. Want ik zou graag uh, helpen, lijkt me leuk. Uh, eigen brouwerij, Willy, binnen nu een vijf jaar. Gaat hem dat lukken? De, ik denk het wel, mits hij, mits hij goed opletten op die kwaliteit en die distributie. Oké, okay. Ronald van der Streek, we gaan even spiegelen. Wat zou u anders doen als u Heineken uh, zou zijn of Philip Dritter zou zijn? Uh, allereerst natuurlijk denk ik dat gezegd moet worden dat een bedrijf met uh, de omvang van Heineken... heel veel dingen alleen maar goed doet. Hmm. Dus om daar een, uh, een tip op, uh, op vast te pinnen is gewoon lastig. Uh, persoonlijk, als je, als je kijkt naar de nieuwe brouwerij en de kleine brouwerij in Nederland... vind ik het grappig om te zien dat die puur op bier zitten en op verschillende soorten bier... Uh, nieuwe hoppen, zoals ik net ja, al even ja, aangaf. Ja. Uh, en dat Heineken, uh, of Filip, als hij het heeft over ontwikkelingen... dat hij in mijn ogen een beetje van het bier afstapt. Ja. Gilles wordt genoemd, is geen bier. Uh, een radler is voor een gedeelte bier. Uh, discutabel voor wat voor present. Dus mijn tip zou zijn, blijf dicht bij je product. Goed zo. Stel nou dat Filip de Ridder zo meteen of binnenkort naar Utrecht komt... en zegt, nou weet je, we nemen jullie over te poren... Voorlopig niet. <laughs> Ambities uh, in, die, in die richting, meneer de Ridder? Een ja, ja, heel flauw antwoord. Wij mogen van uh, autoriteit, consumentenmarkt <laughs> ja. niets meer kopen in Nederland. <laughs> Dat is toch waar ook? <laughs> nou, heer, ik zou zeggen, proost. Dark Roast en broeders was hier het onderwerp. En uiteraard de pils van Heineken. Hartelijk dank, Philip de Ridder van Heineken Nederland. En Ronald van der Streek van van der Streek Bier. Volgende week duiken we in de game industry. Dat doen we met Peter Driessen, en die is directeur van Spill Games. En eh, we hebben dan aan de andere kant van de tafel een beginnende gameproducent Die heet Manuel Kersenmakers en die is van Abby Games. Zometeen na de eh, nieuws van 2 uur de TOS-autoshow met Carlo Bransen. De komende weken, iedere zaterdag van half drie tot half vijf... de speciale zomereditie van Opium...